Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Nederland moet weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling nemen. Dat zegt de Raad van State in een zaak die door drie Palestijnse vluchtelingen was aangespannen. In december kondigde de demissionair staatssecretaris van de Burg een behandelstop aan vanwege de oorlog in Gaza. Maar volgens de hoogste rechter mocht dat helemaal niet en heeft van de burger besluit genomen op basis van oude info. Er was informatie beschikbaar over de situatie daarna wat betreft verloop van de gevechten en de humanitaire ontwikkelingen die waren niet betrokken. En daarom is het niet goed gemotiveerd. Het besluit betekent ook dat Palestijnen weer een verzoek kunnen indienen. voor gezinshereniging. voor familieleden die in Gaza zijn achtergebleven. Een medewerker van een GGZ-instelling in Heerlen. die vorige week werd neergestoken, is overleden. De politie heeft een vrouw van 29 opgepakt. en het is niet bekend waarom ze op de medewerker instak. vertelt deze verslaggever van L1. Wat ik heb begrepen van de advocaten. beroept ze zich tot nu toe op als zwijgrecht. Dus waarom ze is kan insteken op die medewerker. dat weten we niet. Justitie heeft wel bevestigt bevestigd dat de twee een behandelrelatie in het verleden met elkaar hadden. Dus ze kenden elkaar wel. De verdachte is mogelijk een cliënt, maar de instelling wil daar niks over zeggen. En Feyenoord-trainer Arne Slot staat bovenaan het verlanglijstje van Liverpool. Onder meer het AD schrijft dat de Engelse topclub zich voor Slot heeft gemeld. De trainer won zondag nog de beker met Feyenoord. en werd vorig jaar kampioen. Hij heeft nog een contract, dus Liverpool moet wel een hoop geld betalen... ...als ze hem willen overnemen. En in misschien wel de bekendste wijnstreek ter wereld stoppen honderden wijnboeren ermee. Boeren in Bordeaux, in Frankrijk, halen hun druivenstokken weg, omdat ze er bijna niks meer mee verdienen. En dat doen ze wel met pijn in het hart, zegt correspondent Frank Renaud. Wijnboer ja, Jean Renaud hiernaast me, die zegt ik kan wel huilen. Het is te pijnlijk om te zien. Het voelt alsof je huis voor je ogen afbrandt. Wijnboeren in Bordeaux verdienen een stuk minder, doordat Fransen steeds minder wijn drinken. En ze hebben ook veel last van de droog ...en plantenziektes. Het weer dan nog, er trekken nog steeds buien over. Later vanmiddag en vanavond droogt het op. Is er ook meer kans op zon? Het blijft een graadje of 10. En morgen wordt een dag met weer superveel regen. En dan wordt het maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I'm Waren Lady Marmalade van La Belle, gevolgd door ONE'S FOR YOU en ONE FOR ME van La Blondie. En de volgende is Shake Your Baby, de Jacksons. <middels> Schilderen en tekenen in de blauwe tram. Wil je ook onder begeleiding van een enthousiaste kunstenaar Billy... de mooiste creaties schilderen of tekenen? Kom gezellig op de woensdagmiddag langs om te schilderen of te tekenen. Al het materiaal is aanwezig. Elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief koffie, thee of wat lekkers. Aanmelden bij Linda Oudendijk, l.oudendijk, at plus punt of via 06 338 03 279 06 338 03 279 Dit waren Boogie Nights van Heatwave, gevolgd door She's a Winner van The Intruders. Studiekring. De studiekring is bedoeld voor alle zandvoorters die mensen willen ontmoeten en iets willen leren van een ander of aan een ander. Je hoeft echt niet per se hoog opgeleid te zijn om deel te nemen. Eén per zes of acht weken op de dinsdag, van twee tot vier uur. De kosten zijn 2,50 inclusief koffie of thee en natuurlijk iets lekkers. Informatie of aanmelden via de mail of bel met e.elfrink@z+plus.zeandvoort.nl e of telefoonnummer 06 44 68 3110 06 44 68 31 10 Dit waren Dirty Old Man van The Three Degrees en Boogie Wonderland van Earth, Wind en Fire. Yesterday, yesterday, yesterday. Al Stewart, geboren in 1945, is een Schotse singer songwriter Hij bracht wereldwijd door in 1977 met het album Year of the Cat en de gelijknamige single. In oktober 2008 stond Al Stewart 11 keer op het podium in Nederland. Hier is Al Stewart met. Year of the Cat.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 Een beetje stil en soms dan leken dat ze bijna zat te droog. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en of wat ouders gingen scheiden. Maar Monica die haalde dan haar schouders op en alles wat we zeiden.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 A dancing in the city van Marshall en Heen en Monika van Circus Kusters. zin om een potje te biljarten in de grote zaal van de blauwe tram bent u van harte welkom geeft u van tevoren wel even op de beschikbare tijden zijn dinsdag van 12 tot half 2 woensdag van 12 tot 3 donderdag van half 11 tot 12 uur en vrijdag van half 11 tot 3 uur de kosten zijn 3,50 per persoon inclusief een kopje koffie of thee Maak een afspraak via telefoon 023 3040 700 023 3040 700 tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink e.alfrink Heeft u belangstelling voor de introductiecursusbiljarten? Dan kunt u zich telefonisch of via de mail opgeven.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 jou al staan en met je paspoort langs de douane gaan Uiteindelijk met je koffers door een glazen deur Ik sla mijn armen om je heen We zijn hier samen, even alleen Je droogt je tranen en ik knipper wat met mijn ogen in de verte dat een KLM en door de speakers klinkt een monotone stem Wel duizend dingen die wij elkaar willen zeggen Maar vooral ik wil hier nooit meer zijn De volgende keer doet weer zo'n pijn Want dan staan we niet bij aankomst maar bij vertrek ...maar is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFN, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar, graag tot volgende week. Alle koffers achterin Denk bij mezelf, wat heb ik zin In twee hele weken samen met jou We moeten niet eens we de tijd, want we zijn elkaar gauw weer kwijt. Kon de klok maar voor eeuwig en altijd stilstaan. Voorbij, voor je het weet is het voorbij.